5 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Diverse Amerikaanse media, waaronder CNN, melden dat Osama Bin Laden is gedood. De Verenigde Staten zouden in het bezit zijn van zijn lichaam. De Amerikaanse president Obama staat op het punt om het Amerikaanse volk toe te spreken. Hij kondigde plotseling een tv-speech aan. Die zou om half vijf onze tijd beginnen, maar de toespraak is vooralsnog niet gestart. Inmiddels komt van alle kanten het nieuws dat Osama Bin Laden dood zou zijn binnen.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. In de blokbedonnen jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Liene...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 Ja, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Uh, ik uh, waarschuw even dat uh, Ron Linker natuurlijk klaar zit in Washington uh, voor het begin van de persconferentie die uh, Obama zal geven. En dan schakelen we naar hem over en dan zal hij dat uh, direct vertalen. Maar zolang dat nog niet het geval is, gaan we gewoon luisteren naar Jan Emaus. Track traces, het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, um, 14 dagen geleden toen uh, liet ik mij ontvallen in deze rubriek dat ik uh, er al een tijdje mee speelde met de gedachte om eens aandacht te gaan besteden aan uh, Nederlandse bands zoals uh, Solution en Super Sister en Elquin die in de jaren 70 uh, behoorlijk succesvol waren. Alleen, uh, ja, ik vraag me wel eens af, heeft dat zin, ochtends om vijf uur? Wel nu, er werd gereageerd door Mark Wortman, of Mark Wortman, nee, Mark Wortman, daar hou ik het maar op. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Um, hij uh, meldde ons dat hij de meeste maandagen s ochtends vroeg naar Schiphol rei uh, reist en uh, dan uh, naar de Nacht van het Goede Leven luistert. En. Uh, hij gaat in op die suggestie van Elkin's Solution naar Super Sister... en zegt, ja, dat zou nou eens leuk zijn... want de radio is al de hele dag vergeven van de nummers van drie minuten... volgens het schema couplet refrein, couplet refrein, solo couplet refrein. Uh, dit soort groepen, en daar bedoelt hij dan uh, die student... die kozen bands uit de jaren zeventig mee... die uh, doen wat meer een beroep op de luisteraar. En uh, s ochtends om vijf uur moet dat kunnen. Dan zit je niet uh, te wachten op al dat gepraat tussendoor. Met andere woorden, zegt Mark, van mij mag het. Nou, de klant is koning, dus we gaan het doen. Marks heet de LP uit 1972 van Elquim. Uh, uh, die heb ik dan uh, gekozen voor vanochtend. Ik ga zo laten horen. Oriental Journey. And the least you could do is send me some flowers. Wat was nou, uh, wat was nou het leuke van Elquim? En trouwens ook van die andere bands. Nou, ten eerste was het een, uh, een aardige mix van een beetje ja, popmuziek, rock... Uh, Jazz uh, ja, en nog zo wat, dat werd dan een beetje door elkaar gehusseld. Maar het bijzondere van uh, met name Elkwin vind ik dat het ook nog eens een keer hartstikke Hollands klinkt. Dus nu en dan hoor je ineens, laten we zeggen, vanvaren uh, van Bert Haanstra uit de jaren 50 voorbij komen. Uh, en dan op een manier uh, waaruit blijkt dat de leden van die band zich toch wel een beetje wilden afzetten. Tegen die jaren 50 saaiheid. Um, Goed, Mark, je wordt op je wenken bediend, dus hier is het. Elkin. Kun was dat, uit uh, 1972. En we blijven in deze periode met iets totaal anders... maar wel een beetje met dezelfde intentie. Namelijk, we pakken eens lekker uit... en uh, we houden ons niet aan uh, het schemaatje dat uh, drie minuten lang mag duren. Ik heb het over Masterpiece van de Temptations. Ik zeg nou wel de Temptations, maar eigenlijk is Masterpiece... een, uh, een werk van Norman Whitfield. Dat was hun uh, producer... Hij hielp uh, eigenlijk de Temptations een beetje uit het slop. Want aan het begin van de jaren zeventig stond die groep een beetje op een doodspoor. En Whitfield werd ingehuurd om, uh, om ze weer eens een beetje uh, naar uh, het front toe te brengen. Nou, dat lukte hem aardig met het. Uh... Ja, we moeten even uh, uh, Jan de mond snoeren. Want we gaan weer naar Washington, naar Rondlinker. Ja, we zijn nog steeds in afwachting van uh, de toespraak van president Obama. Met die dramatische mededeling dus dat Osama Bin Laden gedood is bij een Amerikaanse aanval. Het nieuws uh, is eigenlijk de afgelopen uren uh, naar buiten gekomen. Uh, uitgelekt zou je kunnen zeggen, want we zitten nog steeds te wachten op de officiële bevestiging van president Obama. Maar dit is toch een moment dat iedereen bij zal blijven. Hè? Bijna tien jaar na de aanslagen van 11 september de meest gezochte persoon ter wereld zou om het leven zijn gebracht door Amerikaans toedoen. Dat is wel bekend geworden via de Amerikaanse zender CNN. Obama, bin, Osama Bin Laden, gedood door Amerikaanse militairen. Maar Amerikanen zouden inlichting hebben gekregen... over de locatie van de terroristen. En mogelijk dus een drone, zo'n onbemand vliegtuigje... dat er overheen is gevlogen en hem getroffen heeft. Amerikanen zouden in het bezit zijn van het, van het lichaam van Osama Bin Laden. En dan is het opvallend om nog te vermelden... de plaats waar dit allemaal gebeurd zou zijn. Het is namelijk gebeurd in een woning even bij buiten Islamabad in Pakistan. Het buurland dus van Afghanistan. Dat zal nog de relaties met Pakistan flink onder druk zetten. Uh, naar verluid, volgens CNN, was Osama Bin Laden dus... in die woning buiten Islamabad in Pakistan. Daar is hij getroffen. Uh, Amerikaanse militaire bases wereldwijd zijn... in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Uh, mogelijk voor vergeldingsaanvallen van uh, Al-Qaeda-aanhangers... of andere terroristen. Daarom zijn die Amerikaanse missies... dus uh, in verhoogde staat van paraatheid gebracht... Maar het belangrijkste van dit moment is dat over een paar minuten wellicht president Obama van de Verenigde Staten zal aankondigen dat Osama Bin Laden, de leider van Al-Qaeda, omgekomen is door een Amerikaanse aanval. Ja, dan nou hoop ik dat Jan weer doorgaat met zijn verhaal. Kan dat? En uh, we houden ons niet aan uh, een schemaatje dat uh, drie minuten lang mag duren. Ik heb het over masterpiece van de Temptations. Ik zeg nou wel de Temptations, maar.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 De opvolger van uh, Papa was a Rolling Stone zou Masterpiece moeten zijn. Alleen, Whitfield maakte een vergissing. Hij uh, besloot om een, een stuk te componeren... waarin de Temptations een soort bijrol in de coulissen zouden hebben. Uh, het ging om de muziek zelf. En dat pikte het publiek niet. Dus Masterpiece, ja, verzin maar eens zo'n naam werd helemaal niet zo succesvol als Papa was a Rolling Stone. En toch is het zeer de moeite waard om te beluisteren als tijdsdocument. En het aardige ervan vind ik... als je dit hoort, dan denk je... ik zit eigenlijk te kijken naar een Amerikaanse televisieserie... uit de jaren zeventig. De scènes kan je er zo bij bedenken. Het is veel muziek. Masterpiece. Tot volgende week. No, no, no, Cause nobody cares. Jan, ik ben je dankbaar. Heerlijk om dit uh, stuk van The uh, Temptations te horen. Dat, dat eerste stuk van. Pff, dat is, hij heeft toch tandestijds niet doorstaan? Um, uh, ik, ik heb allemaal mooie items, maar die ga ik niet draaien. Want we kunnen elk moment onderbroken worden door uh, Washington. Waarom linker uh, de persconferentie van Obama zal, uh, live zal gaan verslaan. Dus ik draai een mooi lied van Signe uh, Tolofsen. Tot zo. En om half zes is er ook weer journaal. We gaan naar een extra nieuwsbulletin met Rachid Finch. Diverse Amerikaanse media, waaronder CNN, melden dat Osama Bin Laden is gedood. Hij zou in Pakistan zijn gedood door een onbemand Amerikaans vliegtuig. Dat zou zijn gebeurd even buiten de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Ook vanuit Pakistanse officials wordt het nieuws bevestigd. De Verenigde Staten zouden in het bezit zijn van het lichaam van Osama Bin Laden... Amerikaanse president Obama staat op het punt om het Amerikaanse volk toe te spreken. Hij kondigde plotseling een tv-speech aan. Die zou een uur geleden beginnen, maar de toespraak is nog steeds niet gestart. Osama Bin Laden was het brein van de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Hij was daarna de meest gezochte terrorist ter wereld... en de reden waarom Amerika destijds Afghanistan binnenviel... en de oorlog verklaarde aan het terrorisme. Volgens geruchten hield Osama bin Laden zich jarenlang schuil... in het bergachtige grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Ja, we zitten nog steeds te wachten op uh, dat Obama die uh, toespraak begint. En ja, ik heb mooie items die ik niet ga uitzenden... want dat wordt een rommeltje, die is allemaal veel te lang. En ik, ik wou iets heel moois doen over uh, langs de grote weg van Chekhov. Maar eh, we gaan nog een plaatje draaien. En dan doen we gewoon lekker Jamie Wool en is gewoon lekker...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 En president Obama is zojuist begonnen aan zijn toespraak... waarin hij het nieuws zal bevestigen dat Osama Bin Laden is omgekomen... na een aanval bij de Amerikaanse uh, inlichtingendiensten... die samen hebben gewerkt met de Pakistanen. images of aan 11 aan 11 september from the Pentagon. the wreckage of flight 93 in Shanksville, Pennsylvania. Al die tragische gebeurtenissen van de aanslagen van 11 september 2001... worden nog in herinnering gebracht. Ik moet niet vergeten dat het bijna tien jaar geleden is... dat die aanslagen plaatsvonden. En vannacht kan president Obama dan aankondigen... dat de terrorist Osama Bin Laden is omgekomen. Parents who never know the feeling of their child's embrace... Bijna 3000 burgers omgekomen, vaders, moeders, die nooit meer hun kinderen zullen omhelzen. September 11, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand and we offered the wounded our blood. De president staat uitgebreid stil bij die gebeurtenissen van 11 september... omdat de dood van Osama Bin Laden natuurlijk voor heel veel Amerikanen... gekoppeld wordt aan de aanslagen van die verschrikkelijke dag in september 2001. Voor wat race of ethnicity we were, we were united as one American family. We were also united in our resolve to protect our nation... and to bring those who committed this vicious attack to justice. Niet alleen was het land uh, samen als het ging om het beschermen van de Verenigde Staten, maar ook om de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren voor het gerecht te brengen. President Obama refereert nu aan de oorlog die zijn land begonnen is tegen Al-Qaeda... samen met de geallieerden in Afghanistan uiteraard. En onze counterterrorisme-professionals. We hebben grote strijden in dat oorlog. We hebben terrorist attacken ontwikkeld en onze homeland defensie versterkt. In Afghanistan hebben we de Taliban-gericht gegeven... die Bin Laden en Al-Qaeda een veilighebend haven heeft gegeven en gegeven. En over de wereld hebben we met onze vrienden en allijden... om te of te van Al-Qaeda-terroristen including several die een part of the 9 plot. Naar de klopjacht op de leden and van Al Qaeda. Bin Laden avoided capture and Osama bin Laden was too across the Afghan border Pakistan. Meanwhile, Al Qaeda continued to operate from along that border and operate through its affiliates across the world. And so shortly after taking office, I directed Leon Panetta, the director of the CIA, to make the killing or capture of Bin Laden the top priority of our war against Al Qaeda. Kort na zijn aantreden zegt president Obama: heeft hij het doden of het vinden van Osama bin Laden tot topprioriteit van de CIA verklaard? After years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. In augustus kreeg president Obama dus al informatie over waar Obama, bin Laden, Osama bin Laden was. About the we had located bin Laden, hiding within a compound deep inside Pakistan. And finally, last week I determined dat we had enough intelligence to take action and authorized an operation to om Osama bin Laden and bring him to justice. the week, dus de laatste steentjes informatie Today, om Osama bin Laden. Aan the United te pakken. States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. Vandaag dus in Pakistan een operatie uitgevoerd. Geen Amerikanen bij gewond geraakt. Geen burgers. Na een vuurverige gevecht is Osama Bin Laden dus omgekomen. En hebben de Amerikanen zijn lichaam in beslag kunnen nemen. De deur van Bin Laden markt het meest belangrijke uiteindelijk... in onze nation's effort om Al-Qaeda te voeren. De dood van uh, Osama bin Laden is de belangrijkste prestatie, zegt president Obama in de strijd tegen Al Qaeda. We must and we will remain vigilant at home and abroad. As we do, we must we reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. I've made clear, just as President Bush did shortly after 9/11, that our war is not against Islam. Bin Laden was not a Muslim leader. Obama doet zijn best om uit te leggen dat de oorlog die de Amerikanen voeren niet gericht is tegen moslims, moslims niet gericht is tegen de islam. Zijn dood moet verwelkomd worden door iedereen die gelooft in menselijke waardigheid. We zouden actie ondernemen in Pakistan als we wisten waar Bin Laden was. Dat is wat we hebben gedaan. Maar het is belangrijk om te merken dat onze antiterrorisme samenwerking met Pakistan ons heeft geleid tot Bin Laden. Hoewel Bin Laden dus opgepakt is, aangepakt is, in Pakistan bevestigde president Obama... dat de samenwerking met de Pakistanse inlichtingendiensten voortreffelijk is geweest. Vandaag heb ik president Zardari en mijn team heeft ook gesproken met hun pakistanische ondernemers. Ze verantwoordelen dat dit een goede en historische dag voor beide onze nationen is. En doorgaan is het belangrijk dat Pakistan ons blijft in de strijd tegen Al-Qaeda... Een historische dag dus in de samenwerking tussen Pakistan en de Verenigde Staten, zegt Obama. Het kwam tot onze kusten en begon met de ongehoordevolle slachting van onze burgers. Na bijna tien jaar kent Amerika de kosten die gepaard gaan met het voelen van een oorlog. We moeten een brief afhandelen aan een familie die een geliefde heeft verloren of in de ogen van een dienstgevende. President Obama tekent zelf de brieven die gaan naar de nabestaanden van militairen die zijn omgekomen. we nooit tolereren dat We zullen onvermoeibaar in verdediging van onze burgers en onze vrienden en allies. We zullen door optreden als het gaat om de verdediging van ons land. En op nachten als deze kunnen we tegen die families die lost loved hebben verloren Al qaedas terror... Justice has been done. op nachten zoals deze kunnen we tegen de nabestaanden van 11 september zeggen dat gerechtigheid eindelijk is gekomen. The American people do not see their work nor know their names. But tonight they feel the satisfaction of their work and the result of their pursuit of justice. We give thanks for the men who carried out this operation, for they exemplify the professionalism Patriotism en unparalleled courage van those die onze land country. president bedankt de militairen die betrokken waren bij de operatie. hebben deel van de last sinds die septemberdag. me de families die 11 dat we hebben vergeten niet in ons commitment om te zien dat we doen wat nodig is ...aan de nabestaanden van 11 september dat hij ze niet vergeten was. Laten we ons herinneren dat we na 11 september een eenheid toonden als land. Yeah, today's achievement is a testament to the greatness of our country and the determination of the American people. Vasberadenheid van de Amerikaanse bevolking. Dat laat de gebeurtenis van de afgelopen dag zien. Tonight we are once again reminded that America can do whatever we set our mind to. That is the story of our history. Whether it's the pursuit of prosperity for our people, or the struggle for equality for all our citizens, our commitment to stand up for our values abroad, and our sacrifices to make the world a safer place. De gebeurtenissen van de afgelopen dag laten zien dat de Amerikanen ergens alles de baas kunnen worden. But because of who we are one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. May God bless you and may God bless the United States of America. En dat was de toespraak van president Obama van de Verenigde Staten... De die dus de aankondigt, de dramatische aankondiging... dat inderdaad de leider van Al-Qaeda, de man die verantwoordelijk wordt gehouden... voor de aanslagen van 11 september, bijna tien jaar geleden... dat die man, Osama Bin Laden, is omgekomen. Uh, uh, er is een operatie geweest, uh, eerder vandaag, uh, afgelopen uh, uren... is die uitgevoerd door Amerikaanse militairen... die informatie hadden waar de definitieve locatie was van Osama Bin Laden. Er zijn geen Amerikanen... Bij omgekomen. Er zijn ook geen burgerslachtoffers gevallen, maar na samenwerking met de Pakistanse inlichtingendiensten kon Osama Bin Laden dus uh, ingerekend worden in Pakistan. En hij is daar ook gedood. Dus bijna tien jaar na de aanslagen van 11 september. Dit is een moment dat iedereen zich bij zal blijven. Iedereen zich zal herinneren als het moment dat de meest gezochte persoon ter wereld aan zijn einde is gekomen. Ron Linker, onze correspondent in Washington, hoor u. Hij vertaalde de uh, toespraak van Obama die zo'n tien minuten heeft geduurd. Ron, we blijven maar gelijk bij je. Uh, Ron, ja, je gaf het zelf net ook al aan. Dit was duidelijk een geplande actie. Dit is niet een toevallige vondst geweest. Nee, als je gaat kijken naar wat de president ons uh, vertelde... was dus eigenlijk uh, vanaf het moment dat hij aantrad als president... heeft hij de CIA opdracht gegeven om als hoogste prioriteit te maken... het vinden, het opsporen, het doden van Osama Bin Laden. Afgelopen augustus kwam er toen een eerste bruikbare tip binnen... over de mogelijkheid dat ze een definitieve locatie zouden kunnen vinden... waar uh, Osama Bin Laden zich ophield. Dat was dus in Pakistan. En afgelopen week was er zoveel informatie verzameld... dat ze, ik denk het precies het, het huis wisten waar uh, Osama Bin Laden zich bevond. En toen heeft president Obama het groene licht gegeven... voor een militaire operatie. Amerikaanse soldaten zijn daar naartoe gegaan. Hebben uh, Osama Bin Laden na een, uh, een vuurgevecht weten te doden. En er zijn geen burgerslachtoffers gevallen. Er zijn ook geen Amerikanen bij omgekomen. Ze hebben het lichaam van Osama Bin Laden. En dat uh, blijkt hem dus nu ook te zijn na een DNA-test. We gaan ook eventjes naar um, Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks... want die is ook al bij ons gelukkig vanochtend. Um, Bertus, even naar het gebied waar uh, Osama gevonden is uiteindelijk en gedood. Uh, wat kan je daarover vertellen? Nou, ja, Het is in de buurt van uh, Islamabad. Uh, maar dat is, als je op de kaart kijkt, ook weer niet zo ontzettend ver... van die noordwestelijke grensprovincies zoals die tot voor kort heette. En waar dus die trabale, tribale gebieden uh, zijn gesitueerd... waar men tot nu toe eigenlijk uh, dacht... In ieder geval, wij dachten allemaal of die zich daarmee hield dat hij in die streken uh, zou zitten. Maar uh, nu zit hij dus dicht bij Islamabad. Dat, dat roept natuurlijk wel allerlei vragen op. Uh, over uh, ja, de beschuldigingen die er vaak geweest zijn uh, over uh, dat de Pakistanse geheime dienst, de ISI, dat die eigenlijk uh, een beetje zou samenspannen met uh, de, de, de al-Qaeda en in ieder geval in, in, in Afghanistan. Um, daarom is het denk ik belangrijk dat er ook nu meteen gezegd wordt dat uh, de samenwerking met de Pakistanse geheime diensten er is ja. geweest. Maar op zichzelf is het natuurlijk toch opmerkelijk dat hij kennelijk uh, al, al heel lang uh, daar uh, in, in de buurt van de Pakistanse hoofdstad uh, ja. zat. Ja, want er werd al gesproken van um, dat de Amerikaanse inlichtingendiensten rond augustus daar al informatie over kregen. Dat is ja, al een tijd ja. geleden. Ja, dat, dat vond ik ook opmerkelijk. En eh, terugdenken, nu, kun je kun je een beetje voorstellen... hoe eh, ongelooflijk eh, ja, opwindend dat moet zijn geweest voor eh, president Obama... Eh, om eh, daarover niets te laten blijken. Nee. Eh, ook in het licht van alle grote bewegingen die er in de Arabische wereld zijn. Want dat is natuurlijk meteen de tweede gedachte die, uh, die je krijgt. Het komt dus op een buitengewoon uh, cruciaal uh, moment. Uh, ik heb al eerder naar aanleiding van die Arabische... Uh, Lente gezegd dat, dat is een enorme strategische nederlaag voor uh, Al-Qaeda... dat de, de massa's in de Arabische wereld uh, hun toevlucht nemen... tot uh, demonstraties voor democratie en vrijheid. En uh, ja, bij wijze van spreken, dit had niet beter gepland kunnen zijn... zal ik maar zeggen, uh, als je dat al zou kunnen plannen... dat juist op dit moment uh, dit grote symbool van alles... Uh, waar uh, het tegenoverdeel uh, deel van staat... Hè? dus die uh, terrorisme die... die uh, zinloze bloedvergieten en alle soort zaken... dat dat symbool daarvan nu door de Amerikanen is verslagen... en dat ze ook beschikken over zijn, zijn lijk. Want ook ja. dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Dat dat niet in handen is van mensen die daar dan nog weer... een soort ja, zal ik maar zeggen, van zouden kunnen maken. Ja, precies. En het is ook bewijs dat ze hem echt gedood hebben. Ja, dat hebben. ze hem hebben. En DNA-proeven allemaal allemaal gedaan zijn, ja. Bert, nog even bij ons, alsjeblieft. Ja, dan gaan we weer even naar Washington, uh, naar Ron Linker. Want Ron, uh, president Obama deed zijn best niet euforisch te klinken. Dat kan ook niet. Zoveel Amerikaanse slachtoffers maakten er een heel serieuze toespraak van. Maar buiten het Witte Huis is er iets anders aan de hand. Ja, dat klopt, ja. De beelden hier op CNN zijn wat dat betreft veelzeggend. Wat we zien is, voor de poorten van het Witte Huis... daar zien we mensenmenigte die daar is samengedrongen. We hoorden eerder vanaf al dat USA, USA werd gescandeerd... het volkslied werd gezongen. Het we begon eigenlijk met een klein, een handjevol mensen... maar dat is inmiddels aangeswolden tot een grote groep mensen... die ook de politie een rap en roer hebben gebracht. Want ineens moest dus de Washingtonse politie ook weer in actie komen... en daar toch in ieder geval voor wat beveiliging zorgen. Ik zie hier hier uh, ook een uh, spandoek staan van Bush en Cheney. Ja. Dus, uh, het, uh, de dood van Osama Bin Laden wordt dus ook uh, aan hen toegeschreven, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Laten we even, even luisteren. We luisteren met CNN ook mee, Dan hoor je de menigte ook. Tenminste, dat was net het geval. Ja. ja, je hoort hem door de presentatie van CNN heen. Hoor je op de achtergrond inderdaad dat gejuichd is. Van in de verte opgenomen. We doen ons best om onze microfoon daar ook een klein beetje bij in de buurt te krijgen. Maar op dit moment moeten we het hier even mee doen. Je hoort op de achtergrond het geruis van die Amerikanen die daar voor de poort van het Witte Huis staan. Ja, een momentous evening wordt gezegd op CNN en zo is het. Laten we even naar het moment gaan. Het moment zes minuten over half zes waarop het nieuws bekend werd tonight i can report to the american people and to the world that the has an that osama bin laden the leader of al Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men women and children It was nearly years ago that a bright september day was darkened by the worst attack on the in onze history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 Ron, we gaan nog even terug naar jou. Want hoe belangrijk is dit moment? Want het is bijna tien jaar geleden. Ja, tien jaar geleden dat die aanslagen van 11 september gepleegd werden. En uh, al die tijd zijn de Amerikanen natuurlijk naastig naar Osama Bin Laden op zoek geweest. En je herinnert je dat president Bush ook uh, daar regelmatig uh, gewicht, gewacht aan gaf. Maar dat hij ook echt gewoon bijna, uh, ja, ik moet zeggen, wanhopig werd. Door het gebrek aan informatie dat de Amerikanen maar kregen toegespeeld. En toch bleef hij resoluut. Luister maar. Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts to protect America and Americans. But make no mistake, we will show the world that we will pass this test. God bless ja, dat was de, de, de toespraak van president Bush kort na de aanslagen van 11 september. Hè? Iets waar hij later toch ook wel een beetje spijt van heeft gehad. En gezegd heeft van dat was een soort cowboy toon. Hè? Dat we hem, we, we zullen hem opjagen, we zullen hem te pakken krijgen. En toch denk ik dat president Bush eh, op, een, op een avond als vanavond... of een nacht als vannacht zou je moeten zeggen... toch ook met tevredenheid terugkijkt. Hè? En, en toevallig of niet, het is vandaag precies acht jaar geleden... dat president Bush op dat vliegdekschip stond. Eh, en met op de achtergrond dat banier, herinner je, je nog wel... Mission accomplished. Dus uh, misschien dat je dat kunt zeggen wel dat het natuurlijk betrekking had op die andere oorlog, die oorlog in Irak, dat ook voor hem met de dood van Osama bin Laden vannacht mission accomplished is. Bertus Hendricks is ook al bij ons sinds het begin van de toespraak van de Amerikaanse president. Bertus, ja die strijd tegen het terrorisme is natuurlijk voortgezet. Die zoekt ja. toch naar Obama ook? Zijn ze daar steeds met volle 100% achteraan gegaan? Oh ja, ongetwijfeld. Uh, en ze zaten er ook uh, heel erg dichtbij. Herinner je, je? In, in, in Tora Bora. Uh, in dat gebergte, dat onherbergzame gebergte in de grensstreek uh, met uh, Pakistan. En ja, we zullen daar misschien later nog weer alle details nog eens keer van gaan horen. Maar toen is hij hem uh, dus tussen de uh, vingers doorgeglipt. Tot groot verdriet natuurlijk van alles wat uh, uh, Amerika he uh, heette en anti-Al-Qaeda was. En uh, ja, toen was de grote zoek in dat onherbergzame gebied. En dan blijken ze dus tot augustus in het verkeerde uh, de streek uh, te hebben gezocht. Uh, dus ja, uh, je kunt je voorstellen wat, hoe groot uh, de opluchting is vandaag. Mm -hmm. We hoorden het uh, president Obama ook zeggen, Bertus. Hij benadrukt dat Amerika niet in oorlog is geweest of is met de islam. Hoe belangrijk is het dat hij dat zegt op dit moment? Nou, dat was in de tijd al heel belangrijk... toen president Bush, dat zei onmiddellijk na 11 september... en toen ook een, een met veel publiciteit omgeven bezoek... aan een moskee in, in New York heeft gebracht. Sinds die tijd moeten we vaststellen dat helaas... Eh, voor overwel eh, de grote hoeveelheden moslims in de wereld... het er wel op leek alsof er een oorlog eh, tegen eh, de islam eh, was gevoerd. En een van de eh, eerste daden van president eh, Obama... is geweest. Zijn hele politiek eh, is om eh, dat imago te proberen recht te zetten met eh, zijn beroemde toespraken eh, in Cairo daar, en, en ook in, in, in Turkije. Eh, zijn handreiking naar eh, Iran, eh, die helaas een verder gevolg heeft gekregen. En eh, nou ja, je hebt het nu ook eh, gezien eh, dat Obama, eh, met name in de opstanden in Tunesië en in Egypte, eh, heel zorgvuldig is geweest. En eh, de kant van het, het volk heeft gekozen, ja. ook daar nog eens duidelijk heeft gemaakt uh, van wij zijn niet in oorlog met die islamitische wereld. Maar zou er uh, dus zou niet, er ja. vergelding kunnen komen, denk jij, naar aanleiding van het ja, doden van Osama Bin Laden door Amerika? Oh, daar moeten we zeker uh, rekening houden. Al-Qaeda uh, nu, heeft nu zo'n ongelofelijke klap gekregen dat het eerste, de hoogste prioriteit voor hun zal zijn om te laten zien wij uh, zijn niet afhankelijk van één uh, persoon. Wij zijn in staat om het grote symbool van uh, onze club, om die te overleven. Dus ik denk dat tegelijkertijd, bij alle vreugde over uh, wat er vandaag uh, is, is bereikt met, met het, uh, het doden van uh, Al-Qaeda, dat men uh, alle wegen, alle intelligence operations op scherp zullen staan om rekening te houden met een mogelijke wraakactie. Daar, daar moeten we zeker van uitgaan. Of ze dat lukt is er dan weer een andere kwestie. Ron heeft Obama daar al iets over gezegd? Nou ja, dat uh, hangt er maar vanaf van welke invalshoek dat je dat uh, bekijkt. Hè. Wat de toekomst wordt. De gevolgen van wat Al-Qaeda voor de Amerikanen nog voor gevaren gaan opleveren... zijn op dit moment moeilijk te overzien. Het is niet duidelijk welke rol Osama Bin Laden op het laatst had. Was hij nog de inspirator? Het is duidelijk dat hij in ieder geval niet meer de logistieke leiding kon hebben. Maar ja, de angst bestaat ook hier in Washington... dat hij nu zal worden gezien als een martelaar. En uh, vandaar ook dat een van de eerste reacties was... nog voordat het bericht naar buiten werd gebracht... vanochtend vroeg hier... Zondag bij ons al, dat alle uh, missies, alle militaire missies in Afghanistan... maar ook daarbuiten in de hoogste staat van uh, paraat, paraatheid werden gebracht... om uh, uit vrees dat er mogelijk vergeldingsaanvallen komen. Uh, zijn er opvolgers, die uh, Ayman al-Zawahri, uh, de tweede man van Al-Qaeda... die Egyptenaar, die dokter, uh, wat, is daar nog van, uh, wat kunnen we daar nog van verwachten? Was die toevallig ook in dat huis in Pakistan? Was die daar in de buurt? Uh, staat er een nieuwe generatie op? Het zijn allemaal vragen die uh, de komende tijd hier de Amerika Gaat bezighouden, maar nu overheerst het optimisme, de blijdschap, de tevredenheid. Er komt net een statement binnen dat ik zat te lezen van de voormalige president Bill Clinton. En die schrijft ook van, ontzettend belangrijk moment... niet alleen voor de families van al die mensen die, uh, nabes, die geliefden hebben verloren op 11 september... maar voor het land, voor de vrijheid van de wereld. En toevallig net op CNN een brandweerman uit New York... die op 11 september collega's heeft verloren. Die, die zegt van, ik ben opgelucht en blij dat Osama Bin Laden nu is doodgegaan. En nog meer blij dat er geen Amerikaanse soldaten bij zijn omgekomen. Dat is op dit moment het gevoel wat hier overheerst. Ja, maar strijd, en dat gaf Obama aan, strijd tegen terrorisme is niet voorbij met, met de fonds van Bin Laden. Nee, nee, dat is al iets waar de Amerikanen voortdurend voor gewaarschuwd hebben. Het is als uh, je slaat uh, de kop van de slang er misschien af. Betekent dat dat de slang voor de rest niet meer verder kan? Normaal gesproken zou je denken, van, nou, dat, ga, dat, dat gaat niet verder. Maar Al-Qaeda heeft misschien een nieuwe generatie. Hè? In andere landen, in Jemen, uh, er zijn uh, uh, medewerkers van Al-Qaeda, terroristen... Die, die perfect Engels spreken. Uh, die, uh, als je ook kijkt hier de afgelopen tijd... Hè, je, je weet het nog, die, die mislukte aanslag op uh, Times Square in New York... zijn toch voorbeelden van dat Osama Bin Laden misschien niet meer de logistieke leiding had... maar dan toch zeker als inspirator eh, nog een heleboel ellende teweeg kon brengen. Ja. Ron Linker in Washington, tot zover. Bedankt, jij blijft bij ons natuurlijk. Jij gaat niet naar bed, Je wilt ook niet, niet naar bed. Dat geldt ook voor duizenden New Yorkers... die zich inmiddels aan het verzamelen zijn voor het hek van het Witte Huis. En bij ons ook, Nicole de Vever, die spreken we zo dadelijk... na het journaal van zes uur, want we zijn een half uur eerder begonnen. Mocht u nu pas inschakelen, Osama Bin Laden... Is dood, is gedood door uh, het Amerikaanse leger, door troepen van uh, uh, Obama. Die heeft de opdracht toegegeven na een uh, lange zoektocht. Is in augustus begonnen. Wij praten u daar uiteraard de komende uren over bij Blijf Luisteren.